PSV-trainer Advocaat zegt dat hij het tijd vindt voor een goed gesprek met Lens. De KNVB gaat de komende dag kijken naar de beelden die ook te zien zijn op NOS.nl. En Feyenoord won overigens van PSV met 2-1. Het weer dan. vannacht valt vooral in het zuidoosten sneeuw. In het westen en noorden natte sneeuw of motregen. En overdag bewolkt en af en toe natte sneeuw. En het wordt dan 2 tot 4 graden. Dit was het NOS-journaal. Mevrouw Beekmulder. Dag mevrouw Beekmulder. Ik uh, kijk of luister zondagavond altijd naar uh, de radio op Nederland 1, geloof ik. En dan zitten die, die Janne. Ja, echt die Janne? Nou, nou ja, dat is toch geen programma meer. Vindt u dat niks? Nee, dat is toch zonde. Het is zo geschreeuw. Ja. En... Ach, een, een beetje mooie documentatie is leuk, maar dit... Dan zeggen ze, dat zo weinig tijd. Dan bespanderen ze aan die gekke Janne. Zonde van de tijd toch. Dit is Radio 1. Bound. Zondagnacht.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 Uh, welkom bij de Jannen, de radio Show van Poens. En mijn naam is Jarroos. En ik ben Jan Heemskerk. En bel bij een heb je op Echtjannen.nl. Nest.nl is echte Jan. En je kunt u natuurlijk inbellen voor het radio spel. Het gaat telefoon nummers 0800 1121. En natuurlijk voor wat een geleuter in de stelling van vanavond is. Nou, Blijf met je rotpoten van onze rothoerenlopers af. En ik zou u vertellen, dames en heren. Er is een goede reden om naar Echtjannen.nl te gaan of op Radio 1.nl. Om eventjes via de webcam te kijken. Het heeft iets te maken met onze van vanavond. Joe! Nou, Echtjannen, dat B of dat B niet, dat is gededen bepaald. Dus geef je fietsen die in de winkelstraat langer dan vier uur geparkeerd staan. Een boete van 20 euro uit totale, maar ook complete regelgekte. Zoals de achterlijke stad Zandam. Dan ben je een ontzettende Johan-Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Maar laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. of Johan echte Jan. Het wordt steeds warmer in de studio, maar we gaan eerst even echte Jan en Johan doen. Het is... Het is weer een andere, niet ideale oplossing. Laat ik dat er eerlijk bij zeggen, want je trekt het weer in het strafrecht. Ja, minister als je wil dat nieuwkomers in wat? ons... hè, Hé, wat? Ja, in ieder geval, minister Asscher wil dat nieuwkomers in ons land... een participatiecontract ondertekenen. En in dit contract staan de grondrechten eh, van de rechtsstaat... en eh, nog allemaal, allemaal, allemaal dat soort Maar natuurlijk allemaal leuk en aardig. Alleen slaat natuurlijk helemaal nergens op Jan. Nee! Nee! Nee! Nee, ten eerste... Hoe dat we, niet? We, nou, we hebben gewoon een grondwet, waarin oh, die lezen ja. weer aan die te dus zo'n contract is totale nonsens. En wat gebeurt er bij contractbreuk? Eh, uh, straf. Niets! Eh, uh, kruisigem? Niets! is? Nee, gewoon niets! Maar waarom is het dan? Nou, het is gewoon van, kijk, we doen er wel wat aan met iets... Waar nou, ik moet wel zeggen, hij is toch kunnen. van de, de a die, die asje. Dat dacht ik wel, ja. Het is toch wel heel opmerkelijk dat die man dan ineens... in plaats van iedereen de vrije doortocht naar binnen te geven... Die iets, iets aan regelgeving wil gaan doen... zodat nee. die mensen snappen wat nee. er hier wel of niet kan. Nee, en, nee het is nee. geen regelgeving. Het is een contract dat oh, ja. je tekent... waar je, aan, je, kan houden, je... Oh, ja. aan kan houden of niet aan kan houden. Want er is één ding leidend en dat is de grondwet. Dus ja. Ah, jij bent ook, ook zoveel ah, van Ja, dat maakt het uit. In ieder geval, Lodak als je luistert... Je bent de Johan van de week. Nou, weet je, weet je, weet je wie zich ook nooit in de grond houdt? Silvio Berlusconi. Se io fossi ritenuto utile al governo, la posizione che mi sembra. Nou. Dat was het zeker. Vandaag en morgen verkiezingen in Italië. En dan weet je het wel wie er gaat winnen natuurlijk. Berlusconi, Silvio. de eindje David van de Italiaanse politiek. Meneer belooft belastinggeld terug te geven. Heeft hij helemaal niet. Hij noemt rechters erger dan de maffia. Zijn ze helemaal niet. Maar er zijn de pasta eters gek op. Het zou wel goed uitkomen. Want met Silvio aan de wacht is de EU binnen no time helemaal naar de kloot en Jan. Ja, en wat is het dan dus Jan? Nou, ja, ja Silvio is standaard een Jan. Ik bedoel, Dat iemand ik die boonga boonga feesten geeft en er weer wegkomt, wist je dat een van zijn naaste medewerkers... al oh, in hoger beroep is veroordeeld voor het lidmaatschap van de maffia? Kan gewoon. Helemaal geweldig, man. Dat is toch enig, ja. Ik enig. vind het al leuke gozer. En ik hoop dat hij wint. Ja, morgen is de, morgen is de, de, de nog uitslag. Nog dag. Ja, morgen kunnen ze ook nog stemmen. Ja. Het lijkt me enig als hij wint. Ja, maar het nee, gaat dat niet gebeuren, denk ik. En nee. die Bep Grollow dan, de gekke committe Nee, nee. voor mijn links, links, jongen. Oh ja, wat ah, ja, oh. maakt het uit? Oh, we hebben nog een andere leuke vet. Wie? Joachim Gaouk. Het is ziet geboren worden... Kwamen die Duitsers in dieses land? En deshalb heb ik dat als een ganz bijzonder geschenk empvonden. Ja. Zegt hij nou? Nou ja, goed. De Duitsers hebben natuurlijk al ervaring met één Europa. Dus de president van het land wil dat er ook maar één taal wordt gesproken in het continent. En dat is dus niet het Duits zoals 70 jaar geleden. Nee, dit keer moeten we met z'n allen Engels gaan praten. En zo worden we langzaam het vierde rijk ingedrukt. Jan. Klap! Ja, de, de, de, de, de, de een volgt logisch uit het ander, Jan. Dat nee, jij weer prachtig geanalyseerd we zijn dus al één volk en we krijgen nu ook één taal. Moeder. Nee, één taal. Ja. De Engels. Nou ja, beter dan Duits. Nou, weet ik niet. Want je Geest zijn ook niet makkelijk gevonden. Nee, dus. Italiaans of Grieks? Hoe? Grieks? Denk ik dat Grieks? Nee. Kroatisch? Kroatisch? Nee, je hebt Servisch? Nee, Bulgaars, Roemeens. Als we nou onze Russies, eigen taal. Nee, uh, hey, onze eigen taal blijven. Dat praten. is leuk. Iedereen in Europa, en Nederland. Nee, gewoon allemaal onze eigen taal. Oh, dat, ja, goed weer. Nou mooi, in ieder geval uh, Gauke, uh, je bent de Johan. Ja hoor. Uh, Der de Johan. Ja natuurlijk. Der Johan. De, de Johan. Wesley Sneijder. Nou ja, ik vind dat sportief gezien moet ik een stap vooruit maken, zeker op dit moment in mijn, in mijn, in mijn carrière. Nou, dat dacht ik wel dat je een stap vooruit moet maken in je carrière sportief gezien. Er kwam Wesley. Hij debuteerde in de Champions League voor het Turkse Taserij. Nou, wat waren ze blij met hem? Nou, hij speelde een potje beroerd. Hij voelt zich namelijk eigenlijk te groot voor de Turkse competitie en maar werd even goed in de rust gewisseld, tegen totaal en compleet falen. Om hem nog zieliger te maken, weiger de Snijder met de beste te praten aan de wedstrijd. Nou, de plekje in Oranje, onder Vergaal, die houdt er niet van. Kan niet denk ik voorlopig op zijn. Een dikkere buik schrijven. Jan. Ja, Wesley Snijder. Ja, toch zonde. Was ook nog wel, echt wel lekker voetballer. Ja, we kunnen erover ophouden, denk ik, over die jongen, denk ik niet? Ja, die weet het niet. Dat dus Er een gekke uh, dingen gebeurt, Nou oh ja, erover. veel. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Johan, echte Jan Johan. Daar gaan we. Ja, ja, dames en heren, jongens en meisjes, uh, vandaag niet alleen maar een luistermomentje, maar ook een kijkmomentje, als ik uh, eerlijk mag zijn. Maar in ieder geval zijn journalisten, columnisten, schrijfster en een boom van de vrouw en een zelfverklaarde uh, relatiedeskundige. En meer dan uh, hartelijk welkom voor onze hoofdgast van vanavond, Achters Hofman. Hallo. Gaat het goed, Achters? Dat gaat super. Je ziet er gezellig uit. Ja, je ook je een beetje aan trainen de laatste tijd? Ja, dat is laag. Dat is laag. Hij heeft het gezegd, hij de 2,5 centimeter bijgeprutst. Hij is een kansloze privé-trainer in de rustieke bergen. Ja, nee, Jan, je bent... Kansloze een... privé-trainer. Ik, ik, ik begin Zo. steeds strakker in het pakkie te raken. Jij, ja, jij ook, maar, maar dan op een andere de... vorm ja, je kan, in Ja, pakken, even voor die shit. Hey, uh, Ach, dus, we gaan uh, eerst even een klein blokje actualiteit doen. En straks mm -hmm. gaan we eigenlijk uh, praten waar het over gaat. Namelijk over, ja, hoe kunnen mannen zoals Jan en ik... Ja, een oh, oh, wijfels, oh, jij en krijgt. Allerlei actuele vrouwenonderwerpen. Oh, ook. Oh, wacht even. Er zijn <laughs> wat meer actuele vrouwenonderwerpen. Mm. Er is er een hoop te doen geweest om vrouwen deze week. En met name. Het komt zo wel. In ieder dat... geval, het zou wel fijn ja. zijn als we naar de uitzending erachter komen hoe we zo'n ja. boom lang. Uh, Beest. Ja. Nou, dat beest. Nee, dat, dat allitereert vindt, wel uh, gaaf. Ja, boomla oh, een boomlang boomla beest. Wow. Uh, als ah, jij, uh, Een, uh, een boomlang uh, buidel die je kan uh, ook Ja, precies. Maar goed, hoe we dat, nee, nee, uh, kun we hoe we dat kunnen, kunnen krijgen. Dat is het allemaal ja. wel plezier zijn. Ja. Maar we beginnen gewoon eens even een man met wat... Een moet kunnen dromen, toch? Dus blijft dat veranderen. Nou, nou we kunnen we kunnen net zo goed. We, nee, maar we moeten wel een beetje hopen. Is slaat uh, alweer dood hè? Gelijk, doe nou niet zo vervelend <laughs> joh. Nee, maar dit is de, de, dat wereldberoemde playing hard to get. Ja, geboel. ik weet niet hoe het hmm. gaat die die wel, Over een ja. kwartier staat ze met de handen tegen de muur. <laughs> ja, nou, laten we even die actualiteit doordemen. <laughs> ja, nou, we, we gaan blijven in de sfeer met uh, topless protesteren tegen Berlusconi. Dat is weer hmm. dit is een groepje meiden. Ik ben even vergeten hoe ze heten, maar die komen overal. Maar die gaan enorm gillen als een agent ze dan weghaalt en die smeren hun borsten en hun ruggen onder met allemaal leuzen. In dit geval tegen Berlusconi die dan volgens hen blijkbaar een hele vrouwenvriendelijke president is. Uh, vind je het, een beetje, vind, vind het niet raar om nou met je blote borsten te gaan te, te demonstreren dan? Ja, want ik denk niet dat je seks met seks moet bestrijden. Oh, oh kijk hier. En dan, en dan denken we... De, nou... Ja, ik mm -hmm. snap er nu al geen fuck mee van. Nee, maar dit is filosofisch. Dit is pure filosofie. Ja. Wat bedoel je precies met seks met seks... Ik vind het uitstekend om seks met seks te bestrijden. Of nee. Nee, maar... Oké, okay, nou dan. Is. Nee, als je issues hebt... Um tegen zijn normen en waardenpakketje... dan moet je laten zien hoe je het wel graag wilt hebben. En dat is ah. inhoudelijk. Hé, hey, maar wacht eens eventjes. Um, als je aandacht wil hebben, ja. dan kan je natuurlijk uh, zo'n lekkere, uh, ja, praktische uh, beversportjas aandoen <laughs> en je haar kort, want dan hoef je dat niet uh, te kammen. Ja, lekker eh, praktisch. Lekker praktisch en dan ja. lekkere praktische bril op. Oh, want je mensen ja. ook zo gedoe. En, en, en dan heb je een bord en heb je zeg je, nou, Berlusconi, het is niet heel erg leuk wat je doet. Daar krijg je geen, geen moe aan. Dan. Maar jullie zijn ervoor. Nee, ik ben joh, zo nee. mijn worstwezen. Nee. Als je dan, dan, dan, dan, qua aandacht hebben borsten wel iets. Dat bedoel ik te zeggen. En het zou fijn zijn als jullie vrouwen ergens tegen zijn, dat jullie ergens toppers gaan staan. Met een bord ja. en boe. Ja, dat, dat zouden we kunnen doen, maar ik denk niet dat dat de manier is. Nee. Zou jij het doen? Voor een heel goede zaak? Ja. Maar echt een heel goede zaak. Echt een hele goede zaak. Ja. Ik had het heel cool gevonden als je nou nee gezegd hebt. Nee, als maar... het echt een goede zaak is, dan zou ik kunnen. Wat doen. zou een goede zaak zijn? Mm. Ja. Ja. Ja, daar zeg je wat. Nou, in ieder geval kan je heel wat tekst kwijt. GELACH <laughs> ja. GOD ZAM raken, joh. Hé, hey, we hadden net even over Lodewijk Als je een zijn partijcontract. Ja. Uh, je bent zelf uh, half Braziliaans. Mm -hmm. uh, dus uh, nou ja, dan val je onder het kopje allachtoon. Ja. Vind je het een goed dat idee? Dat wil ik niet meer zeggen, jongen. Ja, in Amsterdam zitten mensen. Oh, we zijn heel Nee, we zijn het wel. Tweede generatie allachtoon. Nee, je bent een gigantisch Allochton. Nou. Dat, dat, dat, <laughs> ja, dat is gewoon Geen zo. Twijfel ja, over ja, dat is is toch gewoon nee, zo. Absoluut. Ja, dat is gewoon zo. Vind je het een goed idee, zo'n contract? Nee, ik vind het geen goed idee. En waarom dan, Agnes? Ik vind het allemaal zo moeilijk. Ik vind, ik vind Nederland soms een beetje te moeilijk. Laten we ons vooral focussen op de dingen die goed gaan... op de dingen die lekker gaan. En er zijn heel veel allochtonen die heel positief meedraaien... en goede rolmodellen zijn. Je vindt dat we te veel zeiken op de allochtonen die, die niet deugen? Zeg maar op de opsporing verzocht allochtoon? Ja, eigenlijk wel. En dat motiveert andere mensen ook niet. Dus um, ik denk dat, dat de jongeren die nu... Uh, opgroeien die haven ateneum doen, die, die hoeven dat allemaal niet te doen. Die moeten gewoon lekker geïnspireerd worden door positiviteit. Ja, het gek is natuurlijk, het suggereert ook een klein beetje... zo'n participatiecontract en zijn inburgeringscursus trouwens ook... dat die mensen die hierheen komen al bij voorbaat van plan... zijn er maar een even van te maken. Dus dat je ze niet eens binnen hoeft te laten, want dat dat al... Dan al is dat zo? Nou, ik denk dat... Dan zou het zijn dat ze hier denken, ah, oh, gaat hij niet zo lekker, we verdienen niet zoveel geld, dus we maken er een zooi van. de kan ook. Nou, je kan natuurlijk heel veel ontkennen in de wereld, maar niet dat er een probleempje is met sommige groepen. Nee. Nee, dus, dus, ja. dus het probleem vraag, is er wel. Ik zat, ik zat, ik een... Alleen de vraag is natuurlijk of je met zo'n raar contract dat kan aanpakken. Dus is het beledigend? Ja, dat vind ik wel echt beledigend, ja. Zo van, ik ja, zeg maar aan de andere man. kant begrijp ik ook wel. Want je kan wel zeggen, we moeten de dialoog aangaan. Maar dat hebben we ook al een paar keer geprobeerd. Dus het is nu op ja, zoeken naar, naar de juiste oplossing. Ik heb hem ook niet. Maar uh, dit is hem zeker niet. Uh, Liefdesbaby's, dat, uh, dat moet de oplossing zijn. Nee, maar dat denk ik echt. Dat liefde alles verbindt en baby's. Dus. Nee, maar niet alleen dat. Maar uh, dat, uh, dat, dat er meer gemixt wordt. Mengelmoesrood. Ja. hebben we straks. Dan ja, komen. dat je. Uh, uh, dat je. Dat je uh, Ahmed Jan. hebt. <laughs> of Anne Fatima. <laughs> dat je gewoon. dat dat allemaal door elkaar heen. zodemietert so en dat het allemaal gezellig is. Ja, het is allemaal gelul. trouwens, tijd. We gaan even over een echte belangrijke zaak hebben, Jan. Een hele belangrijke zaak, vind je niet? Jij weet niet waar ik het over heb, hè? Nee, nog even niet, hoor. Jan. The Blade Runner. Oh, Blade Runner. Die is dus op vrije voet. Hé, op vrije voet. Ah! <lacht> ja, die is al pas 187 keer gemaakt vandaag. Maar uh, denk hij heeft het, het wel gedaan, hè? denk je niet? Ik weet zeker dat hij het gedaan heeft. Hoezo weet je dat zeker? Ja, nou, even die stelligheid eruit, hè, als Hofman. Hoezo weet je dat zeker? Stond jij in die badkamer naast... Hoe heet ze ook weer? Riva. Reva. Reva. Steenkamp. Ja, hier daar ga je. Reva <laughs> Steenkamp. En, en wist je trouwens dat de broer van, uh, van Pictorius ook al een vrouw doodgereden heeft? Er zijn een beetje losjes met vrouwen daar. Doodgereden of doodgeschoten? Maar gereden. Gereden, ja. ja. Carl heet hij. Ja, dat kan toch gebeuren? Oh, het nee. kan zijn dat hij met even mikte. Oh, hij heeft het expres gedaan. Even dik, het zit in de familie, joh. Ja. Hé, hey, maar even. Ze wees, hebben wel wees, anger weleven... management problemen. Maar, ja. waar, maar, maar waarom heeft hij het gedaan? That's the question. Ja, dat is een, een moeilijke... Maar ik weet zeker dat hij het gedaan heeft. Hij dacht dat het een inbreker was. Ja, in de, in de badkamer. En hij had toevallig zijn glok onder zijn kussen liggen. En hij zegt, weet je wat ik doe? Ik jens voor de zekerheid vier kogels door het badkamerdeurtje heen. En dan ga ik er met een cricketbed achteraan te kijken... of er nog iemand een klein beetje beweegt. Ja, maar dat is natuurlijk per ongeluk gebeurd dan. Nou, nee. Ja. Ja. Weet je wat ik een beetje gek vind? Hmm. Gewoon eventjes uit uh, losse pols, hè? Komplottheorie nee, van nee, nee, nee, nee, even een kleine filosofietje. Stel nou dat ik wakker word hè, van gerommel, hè? Ja. Stel nou dat ik naast jou lig, Agnes. Ja, wat zei je En ik wel. word wakker van gerommel. Dan denk ik dat ik toch even tegen jou zeg... Ach, Agnes, hoor jij het ook? <laughs> <laughs> Agnes, ik denk dat we een boef in de, in de play hebben. Agnes. Ja, en Agnes. En dat jij zegt... Oh, ga jij even kijken, want ik of <laughs> niet. Weet je wat, dat gebeurt toch? <laughs> maar wat doet hij... Hij denkt, hé, hey, ik hoor wat. Oh, ik loop naar de wc en er schiet er vijf kogels doorheen. Hé, hey, ik ga nu even kijken hoe het met mijn vrouw is. Hé, hey, die ligt niet in bed. Ja, oh, ik... wacht even. Dus Misschien hoe kan die gozer dan vrij uh, komen ja. op borgtocht? Ja. Ja. Nou ja, er zal toch wel uh, iets zijn in zijn verhaal dat het aannemelijk maakt. Of omdat hij natuurlijk dat icoon is. Ja, nee, maar daar zijn ah, ze... En wel dat hij op. een voortrekkersrol heeft gekregen. Klasse justitie. Mm -hmm. Denk je dat? In Zuid-Afrika ja. nou, dan zijn ze niet zo dol op uh, witte mannen, hoor. Ja, ze nee. zijn allemaal niet zonder benen. Nee. Hij is natuurlijk wel een held daar. Hij heeft wel een en ander gepakt. Wat zou Reva Steenkamp tegen hem hebben gezegd? Die benen vind ik niet zo erg. want ik ook wel een kleine lul. Dat <tie> zou ik zeggen? Ik weet het wat zou niet. Wat ze gedaan hebben? Je ik wat? denk misschien, dat nou had ze gezegd, ik, ik, ik, ik had graag gewild dat je ook zo'n bleet in je slip had. Ja, <tie> nou ja, goed. Ik hey, ga naar badkamer, Bad, in je het kruis, kruis, ja. maar. Klaf. Bam, bang, bang, bang, bang. Ja. Ja. <tie> ja, hey, even over knokken gesproken. Heb je toevallig sport gekeken? Nee, ik was druk vandaag met andere dingen. Oh, meid, wat leuk. Een Feyenoord-PSV uh, in de katakombe <laughs> gingen op de vuist. Ja. Vond je dat nou van? Ja, ik heb het gehoord. Maar is dat een soort van kabel 2.0 of zo? Dat, dat grote negels elkaar te lijf gaan? Nou, um, Joris beetje... Matthijs is van is alles leeg. en nog wat, maar... <laughs> Hij is niet zwaar. Niet echt, nee. nee. nee. nee maar ja, de, de kabel, die zegt het nou. Je mag het niet denken, maar zou er iets... Maar iets dingetje, ja? is het Ja, iets, dat was een dingetje in 1995. Ach, is... ja, ja, ja, met 40. Winston Bogarde, ik weet het nog. Mm -hmm. en ja. Katavids. En Michael ja. Reisegier. Ja. Maar dat maakt niet uit. Die is, de, dit zijn hele andere jongens. En dit, dat, is, jij voorziet een kabelachtige situatie. Ik sluit hem niet uit. Uuh. Jij trekt de raskaart. <laughs> <Ja>. <laughs> nu al. Ja, al ja. Er zijn gewoon nog een kwartier los. Nee, maar... Of de raskaart is er weer uit de tas. Maar dat is natuurlijk klitkoek. Denk je ook niet. Maar dat weet je toch niet? Nou, Matthijs Mathijs... is... die, die, die, die, die, die, die loopt daar rond en die, die, die lens is geïrriteerd en er is een incidentje. En die Matthijs denkt: ik fuck hem helemaal op. En die roept iets, iets, iets meer. Hey, denk je dat hij gezegd, iets gezegd heeft zo van: uh, Zo, uh, ga niet lekker hè, keer Peter? <lacht> In de rust krijg je nou maiscollovie. Denk je dat? Zoiets. Blikje Fernandez. Denk je dat? Ja, dat ja, ja. dat, dat zou, toch zij, zou toch wat zijn? Als dat toch bleek, hè? Nou, volgens mij kreeg je gewoon ongelofelijke pets voor zijn harsers. <lacht> dat was het. Ja, Matthijs ving hem op met zijn elleboog. Daar was hij boos over. Ja, maar, dat geeft het ook allemaal. Hey, weet je wat veel belangrijker is? We gaan, even verder met een, we gaan zo een beetje verder praten Ach, eens over mm. andere dingen. Maar eerst nog even de, dit baken van, van, van warmte in deze barre koude tijden. Hier is La hey. Ik ben wel eens naar de hoeren geweest. Gewoon om te kijken hoe dat nou is. En ik vond het niks. Een nalatexruftende vrouw die een lik door haar kruis veegt... voordat je, duidelijk tegen haar zin, op haar mag kruipen... waarna ze vraagt of het nou al een keer klaar is. Het is niet aan mij besteed, maar dat een ander daar aan zijn grief komt, prima. En dat de vrouwen zijn die hun lijf verkopen, ook goed. Zo gaat het al sinds mensenheugenis. En daar wil de A nu een stokje voor steken. Want hoeren lopen is slecht. Nou ja, er is veel misbruik en gedwongen prostitutie en dat is slecht... Dus moet het helemaal maar afgelopen zijn met het hoerenbezoek, al dus de Sociaaldemocraten. Dat is zoiets als vlees verbieden, als blijkt dat sommige biefstukken niet van de koe, maar van het paard blijken te zijn. Meertje Hilkens, die overigens ook wil dat we niet roken in een café zonder personeel, gaat samen met de ChristenUnie voor een verbod op het bezoeken van een hoer. Prostitutie zelf is dus niet verboden, maar na een prostituee gaan wel. Oftewel, mannen zijn slecht vrouwen onschuldige passieve pantoffeldiertjes die niet voor zichzelf kunnen opkomen. De visie van de PvdA, de ChristenUnie laat ik even buiten beschouwing, want religieus en dus al niet serieus te nemen, is stuitend naïef. Het enige resultaat is dat hoeren ondergronds gaan en dan kan de overheid helemaal niets meer voor ze doen. Worden ze veel sneller en erger uitgebuit en lopen ze ook nog een keer veel meer gevaar aangezien dit dan op afgelegen locaties moet gebeuren. Dus om een soort schoon geweten te krijgen, duwt de PvdA vrouwen dieper het ongeluk in. En waarom? God mag het weten. Waarschijnlijk omdat de linkse kerk nog steeds gelooft in een maakbare samenleving. Een opgelegde utopische benadering van goed en kwaad. Maar als de Partij van de Arbeid ons zo graag in het paradijs wil laten leven, zouden ze zichzelf direct moeten opheffen. Zo niet, is hun streven naar een betere wereld totaal ongeloofwaardig. Wat een kwaliteit. Ja dat hoor, je niet vaak. Ja, die is goed hoor. Dat is echt heel goed. Ja, nee, zeker, zeker, zeker. Ja, weet je, we weten jullie allemaal zitten te wachten op het praten over relaties en seks... maar uitgerekend deze week was er weer een hot item. De publieke omroepen leggen een lijst aan van vrouwen... die twee zinnen achter elkaar kunnen plakken... om zodoende meer vrouwen aan tafel bij praatprogramma's te kunnen krijgen. Nou, uh, wij vinden een imposant voorkomen... al meer dan genoeg reden om uh, vrouwen aan tafel te krijgen. Dus we praten verder met onze hoofdgast... Agnes Hofman. Ja, maar wacht eventjes. Nu suggereer je dat Agnes hier alleen maar zit vanwege die enorme titel. Nee, maar het was te mooi. Het gaat toch wel mee? Het was nou, te het zijn, uh, het zijn leuke jongens. Het was te mooi om te gaan. Jetsers. Is dat het Jetsers? Ja. Waar hebben we het over? Weet je wat, is dat, is dat ook zo'n ding? Als wij, Jets, ja, zeggen, dan, als, wij, als wij Jetsers zeggen, dan... Dat is een impertinente vraag. Als wij Jetsers zeggen, dan is het ruzie. Wat denk jij wat het is? Dat weet ik veel. Nou, ja, ah, ik heb er vaak wat over getwitterd. Ik zeg een, uh, ah, een, uh, een gemoedelijke... Oh. Ik zeg een gemoedelijke dubbel <laughs> E. Nee, dit is een Effie. Nou, dat nee niet. Nou? Nee. Nou ja, goed, we maken het in ieder geval uit. Uh, vind je, heb je dat gehoord? He? Natuurlijk heb je dat gehoord. Uiteraard. Meer vrouwen moeten er komen, vrouwen met expertise. Ja, dat vind ik een hele goede zaak. Niet! Ik, word, ik kijk amper de wereld rij door, ik kijk amper pauw en witte man. Ik zie alleen maar mannen. Zo, maar dat is vervelend. Ja. vind ook heel vervelend hoor. Maar wat is het probleem dan? Want die mannen die weten dan toch ook wel wat. Nee, ik denk dat de redacteuren het vooral heel makkelijk vinden... om steeds dezelfde mensen uit te nodigen. Omdat ze dan weten waar thuis. ze aan toe zijn. Ja, maar, maar, maar wacht eventjes. Uh, de bedoeling is dat ze dan mensen uh, hebben met een bepaalde expertise... Mm -hmm. die aardig uit hun woorden kunnen komen. Ja. En dan kom je toch vaak op een man uit. Ach, wat een onzin. Nou, waarom is dat onzin? Waarom denken, denken redacteuren niet meer out of the box? Er zijn zat goede vrouwendeskundigen die, die het nieuws heel goed kunnen oh delen. Ja, maar als je die vraag nou stelt, geef er dan ook eens antwoord op. Want wij vinden, ik, Geloof me, ik kijk veel liever, nee, maar echt veel liever naar een programma waar een heleboel vrouwen in zitten. Mm -hmm. Gewoon hè, als, als schouwenspel. Los nog even van wat er besproken wordt, hè dan een programma met een heleboel mannen in grijze pakken en lawaai das. Dus als die vrouwen er dan zijn, dan zou iedere programmamaker... met een grammetje verstand toch onmiddellijk die straat oprennen... en zeggen, ik haal die vrouwen allemaal. Ja, maar weet je wat het probleem is? Heel veel nee, vrouwen. ik weet niet wat het probleem is. Dat vraag ik nou de hele tijd. Nou, Heel dat veel vrouwen dat durven niet het niet. Oh, wacht even Eén momentje, één momentje. Dus er zijn veel vrouwen die van alles en nog wat weten... Ja, uit, iedere vrouw weet overal wat van. Oh ja, ja precies. Ja. Ja, ja. We hebben het niet over het huishouden. He, op moment, he. Nee, maar dat je niet denkt dat de, de, de wereld draait door. God, we hebben het o, over, over o, Ja, over, over, over gele schoonmaakdoekjes. Kom, laten we een nou leuke vrouw hebben. Nee, dat gaat dan ook over iets, iets wezenlijks. Mm -hmm. nee, maar nou, maar ja, dat is helemaal waar, want ze vragen dus wel vrouwen als het gaat om. Wie vinden jullie knap? George Clooney of Brad Pitt? Er zit ja. ineens die hele, en, zit de hele tafel Savannah vol met hoofdprojectoren van. Ja. Oh. Maar in ieder geval het maakt niet is uit. Een hele leuke vrouw ja, die veel heeft gepresteerd. Zeker ja. weten. Maar waar het om gaat is dat jij zegt... maar vrouwen durven niet. En waarom durven vrouwen niet? Is Hofman. Ik Agnes denk man. omdat heel veel vrouwen... Wat zijn, Sorry. sorry? Is Hofman. Oh, okay. De man hing er een beetje Achter Ach, Is Hof. Ja, nee, hij zei nog een andere naam erachteraan. Nee, ik. Echt waar? Ja, Wat zei dat deed hij. Hij lachte ook heel sneaky niet. Wat hij zei. zei Agnes hofman zei hij. Echt niet? Ja, dat zei hij. Nee, uh, we bedoel je daar precies? Laat de Marianne Laten opstal. Laten. Dat gaan we echt niet doen. Oh, hey, laten we er bellen dan. Nee, waar het om gaat <laughs> is: waarom durven de vrouwen niet? Nou, iemand als Marianne durft het wel. Maar het is een van de weinige vrouwen die het op durft te nemen tegen mannen in een debat. Ja, maar waarom durven vrouwen het over het algemeen niet? Waarom durven ze het niet? Omdat, omdat mannen zo hard schreeuwen, denk ik. Nee, maar je, kijk, nee, maar je kwam net met een met Ja, maar dat komt omdat vrouwen niet durven. Mm -hmm. Waarom niet? Waarom durven jullie het niet dan? Of jij wel, een zwage man ook, maar waarom de meeste vrouwen niet? Wat verdomme. Ik Is denk het? dat vrouwen, uh, ook in topposities... ook al zijn ze heel sterk en krachtig... het soms gewoon niet op durven nemen. Misschien zijn ze bang voor de consequenties. Dat ze afgaan, dat het heel veel gevolgen heeft. En een man gaat daar denk ik wat makkelijker mee om. Ja, maar die durft op zijn bek te gaan, staat weer op en, en Ja, maar dat is, dus het, dat is dus het resultaat van heel vaak op je malle mijl gaan. En op een gegeven moment lukt het dus. Ja. Dan, denk je, nou, dan denk je, nou, ik ben al vier keer niet door mijn mijl gegaan. het, ik heb er twintig jaar over gedaan, maar daar zit ik dan toch. Dat hebben wij toch ook, want jullie denken altijd... Jullie vrouwen, hè? Vrouwen, niet jij, hè? Ja. Maar vrouwen denken altijd maar dat alles vanzelf komt. Kijk, een probleem wordt natuurlijk, hè, als we namelijk even naar de emancipatie kijken... Ja. ...is dus, ja, dat je, dat je dus zegt... Ja, wij zijn zwakke poppetjes, we durven niet zo goed. Ja, dan begrijp ik ook wel dat wij nee, al dat uitvindingen vrouw, hebben gedaan. Nee, nee, nee, nee, dat praten vrouwen zichzelf aan. En, ja, dat, en, en dat wij is, vinden het ook niet, hè? En dat is niet goed. Ja, zeker. En er zouden meer vrouwen moeten opstaan en het gewoon doen en proberen. En, en, maar goed, er wordt dus nu zo'n zo lijst aangelegd: uh, dat je dus, uh, nou, bepaalde vrouwen kan boeken. Uh, het is uh, al de PvdA trouwens ook wel weer een stokje versteken. Maar in ieder geval... Ik vind het overigens onzin dat het moet hoor. Ik vind het onzin, net als, als bladen dan uitkomen met een, een black issue. Met alleen maar zwarte interviewkandidaten en, en zwarte modellen. Het is net nou ja, zoiets. Het, het is een beetje triest, hè? Want, want, want Moeten moet er het... niet gewoon een heleboel topless vrouwen naar de wereldwijd doorgaan... en zeggen, wij eisen dat wij hierin mogen? <laughs> nee, maar het probleem is, dat was 38 van de gasten is vrouw. Wat zuur je daar nou nog? Ah ja, Dat is ongeveer hetzelfde als de hoeveelheid vrouwen in topposities. En kennelijk is dat, dus nou, dat een vastbegeling van zich. hoe het zit. Nou ja, ik vind het in ieder geval een beetje vreemd dat er in iemands broekje moet gekeken worden wat erin zit. En dan zeggen, nou, dan kunnen we die dan wel uitnodigen. Ja, ja een beetje wat het raar is namelijk. Dat nog niet heel lang geleden, een week of twee, drie gelezen, stond in de Volkskrant. Een Joekhoff van een stuk over: nee, dit jaar zou de vrouwelijke revolutie aanbreken. Mannen, move over. Vrouwen zijn beter op school. Vrouwen zijn empathisch. Jullie maken alleen maar ruzie. Jullie zijn stom. Nou, in ieder geval, dat klopt. Er gekloten van: we konden niks meer op school. We gingen allemaal af. We waren domme houthakkers. En de vrouwen gaan nu dit jaar nog, dit jaar, dit jaar nog, in 2013. De macht overnemen. En we zijn ik... pas net begonnen hè? Het is ja, februari. Doe het dan. Nee, maar het toch... mee bezig. Ja, gaat het gebeuren? Ja, absoluut. En waarom gaan jullie overnemen? Waarom, waarom, ze, waarom zijn jullie in staat om dat te doen? Omdat we uiteindelijk toch wel slimmer zijn, doorzettingsvermogen hebben. En ik denk dat dat steeds meer vrouwen uh, beseffen dat ze het zelf moeten doen. ja, ja. Nou komen we oh, Vrouwen hebben hey. doorzettingsvermogen, maar als ze uitgenodigd worden voor een televisieprogramma... durven dat ze niet. Dat komt nog, het jaar is nog niet voorbij. Dan, Wacht maar. dan durven ze niet. Wacht maar. Oh Wacht mijn maar. god. Maar jullie zijn ja. slimmer dan mannen. <laughs> mm -hmm. En, en waar blijkt dat uit? Want er is geen één uitvinding van de importantie. Nou, mevrouw, mevrouw Curie heeft er eentje gedaan, maar is ooit door een vrouw gedaan. Dat is vroeger, Tegenwoordig is dat Nou, anders. tegenwoordig geloof ik ook nog steeds niet heel... dat er heel veel uitvinding uit jullie hoekje komt. Het gaat toch niet om de uitvindingen? Oh, maar dat je slim bent, dat heeft dan niet met uitvindingen te maken? Nee, dat heeft inderdaad niet met uitvindingen te maken. Ja, waar nee. heeft het dan wel mee te maken? Het heeft te maken met overzicht hebben, een helikopterview hebben. Vrouwen kunnen een heleboel verschillende ballen in de lucht houden. Vrouwen kunnen beter communiceren dan mannen. Heb je nou weer over het huishouden? Ach, is er geen plaatje? Nee, maar, <laughs> nee, maar helikopterview... Wat... Ja, ja, je moet er niet zo, niet zo naar, geen naar over doen. Neem het nou eens een keer serieus. Als ik het goed begrijp, dan worden we binnenkort met z'n allen... met, met landingsvaartuigen naar nou, schelling verscheept bij mannen. We zijn ook al niet meer nodig voor de voortplanting. banken liggen overvol... Iedereen kan een principe lesbisch worden, dus, je hebt ons ook niet, dus, dus, dus ik, ik ben wel een beetje bezorgd. Wij zijn er, <laughs> Sorry. Wij zijn er dan nog steeds voor het vleeswaardig. Nou, snap, He? snap ik het dan niet. Of He, dat dat, allemaal... dat, nou, dus dat ook. is ook niet per se nodig hoor. Nee, nee. Maar ik denk dat dat nog wel ons belangrijkste nut is. Denk Gewoon ik. seks. Ja, ik denk het wel. moeten we allemaal zo goed. En dat willen wij ook alleen maar eigenlijk. Want een heel erg onderbelicht element in deze discussie is namelijk: wij vinden het niet erg. Nee. Als, jullie echt, als wij dan nou lekker ook eens 2000 jaar thuis mogen zitten met de kinderen. heerlijk. Morgen. Ik denk zelfs dat we dat beter kunnen. Geen idee, maakt wel ook <laughs> niet uit. Maar lekker, zie je niet voor Ian je dat lekker kopje koffie drinken? De ochtend, melden, even met z'n tweeën in de tuin. Doen dat... we vandaag jouw huis of mijn huis even snel? Nou, ik denk dat we geen één huis doen, want we hebben een schoonmaakster. Schoonmaker. Hey? Schoonmaker, ja, schoonmaker. schoonmaker oh, maakt ja, mij ja, uit. Prima, schoonmaker. Hey. Sherry, het is al half tien. Dan kom je in thuis de... even van je lange dag werken en hmm. zeggen: Waar is mijn vreten? Dan zeggen we: Hallo, ik heb keihard gewerkt, ik heb hoofdpijn. Ja, zo is niet leuk hoor. Dan zeg je dat het leuk is om, nou? om half negen en om kwart over drie nee. weer op te pikken. Doe jij ook eens even wat in het huis? Zo krijgen we dan. Gezellig. Het lijkt mij top. Ik zou het zo leuk vinden. En lekker op het strand een beetje uitwaaien. Mijntje. Aan jezelf werken. Aan, oh, ja. <laughs> aan jezelf werken. Oh, ik, ik, ik weet niet, Agnes, maar ik, Zit je niet moet, lekker in je vel? Ik zit niet lekker in mijn nee. vel. Ik moet even mezelf... Eh, Agnes, ik denk drie weken naar het ashram in, in Limburg gaan. Mezelf werken. Heerlijk. Is is een beetje aan de hand. John, joh. nee, ik zie het helemaal voor me ineens. Ik nou. wil die vrouwelijke revolutie nu losbarst. Vandaag nog. Yo, Prop die programma's vol. Meen je dat echt Ja, serious? Nee, dat is niet gek. wordt toch niets. Nee. Ja. in ieder geval, ook, dus we praten straks even een beetje verder... maar dan over belangrijke zaken. Oh, mm. Wat, hoofd? Oh. Ja, nee, ik pak, ik, pak de, ik pak de boeken er even bij. We gaan mijn belangrijkste doen. Oh, je pakt de boeken erbij. Nou, we, ja. gaan dus even, maar we praten straks met je verder... maar ja. dan over wel echte interessante zaken. Wat ja. vrouwen in televisieprogramma's... Nee, jongen, let, ja, let, let nou dan... maar op, he. dit is een voorbode. Het jongen. is een beetje zonde van onze tijd geweest, dit gesprek, vond ik. Ja, <laughs> ben ik serieus. Ja, wat is er voor gelul, joh. Nou, maakt het uit. Ja, nee. Nou, weet je wat, wat pas echt gelul is? Nou. <laughs> het radiospel. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Schat. Het echte Jannen radiospel. Ja, mijn excuus alvast, uh, maar dit moet nou eenmaal. Ik leg het nog één keer uit in het citaat dat je straks hoort uh, krijgt. Er zitten uh, drie nieuwsfeitjes verborgen, welke drie is natuurlijk de vraag. En als je ze herkent, dan weet ik echt de enig, echt, enige echte, enige echte. Echt, enige echte, enige echte, enige echte, enige echte, enige echte, enige echte echt, echt, echt, Janne T-shirt. Wat? Een t-shirt. Oh. 0800 En als je kent uh, welke drie nieuwsfeitjes in dit fragment zit, ja. In het winkelcentrum in Enschede spreekt Paus Benedictus voor het laatst... in het openbaar het zondagsgebed uit. Ja, het zijn wellicht dit soort uitspraken waar Eurocommissaris Nelly Kroes zich zo aan ergert. Dat zei ze vanochtend bij Eva Yenik op zondag. Het gaat ook helemaal niet lang door, hè? Die halve show is weg aan die quote, joh. Hé, hey, Kabouter. Ongelooflijk. De bedoeling, de bedoeling is dat we gewoon kort en krachtig drie ja, nieuwsfeitjes hebben. Wat is dit voor... Ja, maar hij was wel goed, zeg. Hij was wel hij goed, zeg. goed, zeg. Ja, ja, heel ja lekker belangrijk. Hij is aan elkaar geknipt door een kleuter met, een, met zijn ribbelsgaatje. Maar goed, maakt niet uit. Is, uh, prutswerk. We, we hebben mensen hangen, werk. Jan. Dus we willen dat weer een godstap mee hangen. Ja. René, heb je het gehoord? Absoluut. Kort en krachtig. Hé, hey, dat is mooi, zeg. Uh, geef maar de antwoorden. Kom Als je ze weet allemaal dan. Nou, brand- in winkelcentrum in Enschede. Ja, of. Ja, ja, ja. Heel mooi, ja. Laatste laat miss van poos binnen. Ja, ja, ja, jou, ja. Lekker, en commentaar van commissaris Kroes op Dennis Koning. Nou ja, Hoppa! Een, serieus, maar een serieuze een kandidaat. Serieuze kandidaat. Die ook serieus de antwoorden goed heeft. Dit is in geen jaar gebeurd, René. Nee, René, Ik zou je vertellen? Je gefeliciteerd. Je twee t-shirts. Nou, en de handtekening dan. van Agnes Hofman. En een beetje met Agnes Hofman dat is ook het uh, voor, de ben single. Oh, je een single. Nou, dat nou, zal wel ja, blijven ook, denk ik. Maar goed. Nou, uh, uh, uh, <laughs> eh. Uh, uh, uh, Gereden De T-shirts en Agnes komen naar je toe. Dankjewel. Hey, wat is dit nou? Dit is muziek. Het is uit Papa was a Rolling Stone. Oh, wat leuk zeg. We doen nou een is beetje kasten. Ja, hoor. Ja, hoor. Oh, ja. Het is Harris is dood. 62 jaar. De zanger van de Temptation Die is nu. Papa was a Rolling Stone. Die is dood, ja. Uh, nou. 62-stal, ja. ja. Papa was a Rolling Stone. Vervelend voor hem. Uh, nou, laten we dit de plaspauze noemen. But bad things about him Mama, I'm depending on you to Tell me the truth Mama just hung her head and said, son Papa, was." I never want a day in his life. En mama. And around town nou, hartstikke leuk zeg. Wat een zuikerig saai kloot. dat kabbelt ook maar door of niet. Nou, ik vind het, ik vind het echt mooi. Ja, prima. Het is ook ja, een beetje uit jouw, jouw tijd. Jij bent ook een beetje een rolingstaal. Hé, hey, uh, Jan. Les naar deze quote. Dit kabinet doet echt alles fout. Het is incompetent en er wordt ongebruikelijk weinig nagedacht. Dat is niet Agnes die dat zegt... maar PvdA-econoom Zweder van Wijnbergen. Naar aanleiding van de dramatische cijfers van het CBS... die afgelopen donderdag werden gepresenteerd. En wij bellen dus even met deze uh, top-econoom Zweder van Wijnbergen. Uh, goedendag meneer van Wijnbergen. Ja. Yeah. Goedendag. zeggen u. Dit kabinet doet echt alles fout. Het is incompetent en er wordt ongebruikelijk weinig nagedacht. Heeft u gezegd op... Uh, BNR Radio, naar aanleiding van de dramatische cijfers van het CBS. Dat was ja. uh, ferme taal, zeg. Uh, uw partijgenoot zit het toch ook in deze coalitie? Ja, desalniettemin vond ik dit toch wel goed. Nou, het waren inderdaad hele slechte cijfers. Werkloosheid gaat hard omhoog. En uh, ja, als we kwam niet met zo heel veel meer dan. Uh, nou, we gaan wat investeren in innovatie en uh, Europa op orde brengen, dan komt het allemaal goed. En het antwoord erop is natuurlijk: nee, dat, je mag wel wat meer doen dan dat. Maar, maar, uh, dus het, dat, het kabinet doet te weinig, zegt u? Het kabinet weet volgens mij niet wat ze moeten doen. En waar ze iets doen gaat het meestal de verkeerde kant op. Ja, dat is wel een beetje een probleem. Hè? Dat iedereen wel een beetje het gevoel begint te krijgen dat ze echt bij God niet weten waar ze mee bezig zijn. Nou ja, je zit met twee groepen bij elkaar in de regering die eigenlijk heel fundamenteel met elkaar oneens zijn. Dat merk je. dan wordt een beetje uitgehuilen van ik doe wat jij wil. Eén keer mag ik het doen en dan mag jij het doen. Maar dat is geen coherent beleid. En het is niet één... Voor groep, dat merk je. Nou, dat, is, dat is grappig dat zegt dat inderdaad, dat is een oplossing die we nog niet vaak gehoord hebben. Dat het ja. gewoon niet gaat als je twee tegengestelde bloedgroepen nou ja. in het kabinet hebt, dat ik je ook nooit zelf, een, ja. Ik ben zelf SG geweest bij Prijs 1. Ja. Uh, en dat was ook VVD en PvdA. Maar dat was toch een zekere basis in waarover van dingen waar ze over eens waren. En salm en wijers en, en, en uh, melk en wat er allemaal rondliep. Die ja, op, op een heleboel dingen oneens, maar grosso modo zaten ze in dezelfde richting. En dat is bij deze club duidelijk niet het geval. We hebben de indruk dat het in deze club in ieder geval erg gaat om uh, vooral die, die, die, normen, die, die, die budgetnormen halen... en vooral flink bezuinigen en vooral maar niet investeren... maar in ieder geval zorgen dat die schatkist op orde is. Nee. En de rest, dat moet vanzelf maar nou gaan. Nou ja, ik vind dat... Je... Die, die werkeloosheid mogen we wel zijn dat we gaan besteden, want dit is toch wel echt hard uit de hand lopen. Ja, 21.000 per maand he, was, er, was er weer bijgekomen. Ja, nou, dat gaat hard. En het, het, de, de, de, echte, de echte cijfers zijn nog een beetje slechter dan je denkt. Want de, de verlies aan banen, dat gaat nog harder, maar mensen raken ook ontmoedigd. Dus die, het verlies aan banen is nog dramatischer dan de stijging van de werkloosheid En mensen, een aantal mensen raken ontmoedigd en gaan gewoon de arbeidsmarkt uit, waardoor je het allemaal een deel van, niet eens ziet... Maar waar heeft u dan over? Over vrouwen, toevallig, die weer terug naar het aanrecht gaan? Nou, ik weet niet welke dat zijn. Want ja, die mensen verdwijnen, dus je weet niet wie het zijn. Maar je ziet gewoon, als je kijkt naar het arbeidsaanbod, dat is aan het dalen. Uh, dat wil zeggen dat het de de aantal banen nog harder daalt dan de werkloosheid oploopt. Dus dat is. Ja, dus, het en is, is het niet. Tof, een, meneer Van Wijnburg, is het niet zo'n zo typisch geval van die Spaanders die moeten vallen als er wordt gehakt? Dat we eens even eerst het slinkend mes erin nee, moeten zetten? Dat en, het nee. Nee, dat is niet nodig. Kijk, als je kijkt naar het begin van de kredietcrisis, toen heeft Bloodborg en de Vierde ook niet vreselijk veel dingen goed. Maar dit deed ze wel goed. Toen is er heel actief arbeidsmarktbeleid ingezet. En toen is ook de oploop van de werkeloosheid geweldig meegevallen. Meer dan wie dan ook verwacht had. Maar toen is er heel actief gemikt op: we moeten het goedkoop maken om mensen in dienst, in, in, in, aan het werk te houden. We moeten werkgevers stimuleren om mensen aan het werk te houden. Het we hebben alles gedaan. Nee, hebben ja. alles uit de kast dat ja, Nou, Dat we wel niet. Je alleen maar clichés. Ja, maar meneer van Wijnberg, dat betekent toch dat we dan weer in de loonsubsidiesfeer terechtkomen of, of arbeidsduurverkorting nou. en allemaal van ja, die dingen waar we dan met z'n allen collectief een beetje voor moeten opdraaien, die ook eigenlijk maskeren dat het eigenlijk niet zo lekker loopt. Of zie ik het nou weer nou, helemaal verkeerd? Ja, dat zie je verkeerd. Want je houdt daarmee wel mensen aan het werk en mensen aan het werk houden altijd beter dan mensen een beetje lang te zijn en te zitten uit het raam laten kijken. Ja. En mensen aan het werk houden is gewoon. Dan, dan doen ze iets nuttigs. Dan leveren ze product, uh, een bijdrage aan de maatschappij. Hun eigen waarde is beter. Dus alles wat je doet om mensen aan het werk te houden is gewoon goed. En zeker in dit soort. Uh, dit, kijk, dit is natuurlijk een tijdelijk iets. Alle crisis gaan een keer over. De ODS ook. Nou, als je dan het dieptepunt een beetje af kan vlakken door gericht op arbeidsmarktbeleid te voeren, toen niet zo gek arbeidsmarkt is waar de problemen liggen, dan moet je daar je beleid op mekken. Ja, de focus, is dus, de focus is dus helemaal niet op, op, op zeg maar arbeid en op die werkelozen. De focus is voornamelijk nee. op het begrotingstekort, want dat, dat moest en zou dus onder die 3.0 zitten, maar dat is dus ook niet gelukt. Nee, maar er zijn wel tegenslagen geweest. Nou, daar moeten we volgens mij niet te veel over en paniek haken. Ze hebben vorig jaar een begroting in elkaar gezet die erop pikt. Ja. Uh, en die, als ze maar doorzetten, het uiteindelijk ook wel ze halen. Nou, ze hebben wat meevallers en tegenvallers gehaald. Een bankie. Ik, ja, een bankie hier en een, uh, <laughs> een rommeltje uh, daar. Uh, een ja. veilingje daar. Nou, grosso <laughs> modo, als ik, ik daar zo'n bloem wat zou ik zeggen: jongens, ik blijf gewoon bij mijn beleid en ik zie wat eruit komt. En volgend jaar kijken we verder. Uh, daar zou ik me nou niet te veel zorgen over maken. Maar over de, de bal ligt nu echt een beetje wel zo. Daarom vond ik die verzamelde clichés die hij naar buiten gooide ja, echt chockerend. Uh, je hoort als minister van Sociale Zaken nou zo ook nieuws te zeggen van nou, hier gaan we echt vol iets aan proberen te doen. Maar in plaats van gisteren alleen maar wat vage clichés. Het is een beetje een, een, een, een lamgeslagen indruk maakte het op u, begrijp ik. Ja, van niet weten wat hij moet doen. Wat doe je dan op die plan? Nou hoor ik u eigenlijk een beetje zeggen van nou goed, laat dan dat begrotingstekort maar een beetje oplopen. Dan gaan we in ieder geval flink aan ar de arbeidsmarkt nou, werken. Of moeten, voor, of moeten daar andere mensen aan betalen? Blijf maar laat, je kunt best daar hier en daar dingen bedenken waar je door dat toch aan betaald wordt. Dat hoeft helemaal niet zo geweldig veel te kosten. Er, zijn, er worden nog steeds gigantische subsidies uit, uh, uitgereikt waar je wel wat van terug kan halen op dit moment. Dus ik denk ja, dat hoor dat ik u daar sterke de schouders van. denken? Nou... Uh, huizenbezitters uh, misschien, de boetheek, yeah. uh, de ja, soort, ja, dat is, soort dus, sfeer? Kijk, dit, dit kabinet heeft iets heel raars gedaan in het regeerakkoord. Ze hebben dat voor ver. Wat je bij je inkomen moet optellen omdat je een duur huis hebt waarvan het inkomen ja, niet in de belastingstaatje naar voren komt. Dan moet je ze wel optellen bij je inkomen. Dat hebben we verlaagd, terwijl ja, stippelt, hoor, is om van waar we de de horizon van wij willen lange termijn naartoe. Dat hij is gewoon naar boos 3, net als al andere vermogensstandbeelden Daarvoor had het omhoog gemoed. Mensen hebben dit verlaagd. En de subsidie aan hij is eigenaar vergroot. Zit nou, eigenlijk zit de die natuurlijk op verdient om de, de pijn van het he, de, de, de verminderen ja, van de aftrek... maar... vinden vindt zo belangrijk? structurenvorming, ging die verkeerde kant op en ik was geld. geld, nou, dan scoor je op twee punten slecht. Dus nou, als je dat nou eens omdraait, dan kun je daar ook die arbeidsmarktmaatregelen van betalen. Of... Ja. Nou, er nou, er zijn veel... ...en je doet iets aan de echte problemen in Nederland. Ja, er is zijn, zijn, zijn, zijn weinig uh, fijn nieuws uh, in dit hele gesprekje, behalve dat u één ding zei wat mij opviel... ...van uh, ja, als de crisis afgelopen is, u denkt ja, dat dat, dat... Ook nog een keer afgelopen gaat worden? Ja, want, alles is. Ja, het, is het enige wat we zeker weten van crisis. Nou, allemaal een keer op. Nee, maar ik hoorde toen, uh, toen wij. Dat in, uh, bijna een beetje het enige wat we zeker weten van ja, we, doodgaan. Dus we zaten toen... in een enkel dip. En toen zeiden ze ja, maar er komt nooit een dubbel dip. En toen zaten we in de dubbel dip, En toen zeiden ze er komt uh, nooit een trippeldip. dip. denk dat mensen hier allemaal een beetje te druk over maken. Kijk, de, wat er in feite gebeurt is gewoon. Uh, er gebeurt niks. Het ligt plat. En ja, dat is. Of het nou plus een tiende of min een tiende is. Maar ik maak druk over maar het allebei plat. Het uh, is dan gewoon een aantal jaren. gebeurt gewoon niks. En ja, soms een beetje eronder of boven. Maar het gaat uh, er goed dus, komen. En wat, wat hebben we dan straks structureel bereikt, meneer van Wijnbergen, zo, waardoor het goed komt? Wat, wat gebeurt er niet meer of wat gebeurt er juist wel waardoor het, het goed is weer straks? Nou, dat klopt. Wij banken zullen wel weer een keer op orde gaan. Daar wordt toch wel veel herstructureerd. Het gaat te langzaam, maar dat, dat had ik liever wel harder en sneller gezien, zoals in Amerika gebeurd is. Vanuit dat Amerika ook sneller gegroeid wordt. Bij ons hangen de banken natuurlijk nog aan de rem, omdat we daar een beetje halfzacht ingrijpen. Ja. Maar het zal er wel een keer komen. Je ziet dat banken ING, ABN, RABO, die beginnen langzaam wat uit te krabbelen. Dan hangen die ook niet meer aan de rem bij herstel. Uh, ja, en, uh, eerlijk gezegd... Uh, Kijken we wat er met lonen gebeurt. Die zijn in, in, termen, in reële termen... zijn die echt aan dalen. Nou ja, arbeid wordt daarmee goedkoper. Er komt in de toekomst een schaarste... Omdat veel mensen met pensioen gaan. Uiteindelijk... Nederland is als structuur helemaal niet zo heel slecht aan toe, wow. dat, dat komt weer goed. Alleen ja, het... ja we moeten het even door deze ellende heen. Nee, maar het is goed om te horen hoor, want ik, ik moet eerlijk zeggen, ik werd een beetje pessimistisch. Uh, liever gezegd uh, hartstikke depressief, maar dat ja. komt nooit meer goed, want mijn huis is straks geen moer meer waard, dan heb ik geen baan meer. Nou, je en... huis wordt een stuk minder waard. Dat kan wel, want al die hypotheeksubsidies uh, er helemaal uitgehaald worden, dan wordt het minder waard. Dat klopt wel. die baan, hmm. omdat, uh, Nou, dan moet je maar een beetje actief slimme dingen doen, dan komt die nou oh. niet aan Nou, ook lekker. Je ja, zit gewoon we weer dan in de depressie. Ja, nee, ja, nee, goed, nou, meneer Van Wijberg, het was een... Het was, we moeten heel hard zoeken om iets positiefs te horen, maar het lukt ons toch. Eh, ooit in de toekomst, Jan. Komt het goed, Ja, meneer dat Van het mijn, ik, ga, dat is heel Hoi, ik ga bruine boon aan uh, Meneer Van Wijbergen, <laughs> ik dank u wel, hè. <laughs> het lukt me tijd de tijd. <laughs> Slaap lekker. Jo, daag. Echte jammer. Oh, Echte Jan. Uh, tweede kamerlid Meert Hilkers die vertrok deze week naar Zweden. Dat oh, misschien op. deze week wel. Nou, ik weet het echt niet eens. Maar kom. Ja, sorry. Ik zei toch deze week? Ja, maar misschien volgende week. Ik weet het ook niet eens meer. Sorry. Ik, heb het had, ik moet de resource. Ik weet niet precies wanneer we meer te heel, wat meer te, heel te kunnen naar Die is, die is nu in Zweden. Oh, Oké, okay, gelukkig. Nou, lees het dan maar voor. Ja. <lacht> Tweede kamer, Jezus Christus. Er is ook toch een berg eik dit aan het worden zo langs van, man. man. Tjong, jonge. Tweede jongen. Tweede Kamerlid, meneer die vertrok deze week naar Zweden. Waar hoeren lopen strafbaar zijn, is dat ook een goed idee in Nederland? We vragen het aan onze hoofdgast Agnes Hofman. En u kunt Agnes ook nog zien op echtjanne.nl en radio1.nl. Het is het kijken waard. Nou, ik weet niet of je het een onderwerp vindt, maar mocht je er een mening over hebben... Nou, ik ben pro-prostitutie, ah. absoluut. Oké. Oh, kijk, dat kijk is, hey. dat, dat, daar hebben we wat aan. Nou, we, we hebben wat te pakken. Ja, hoor. Nou, erg. Uh, waarom? Omdat ik denk dat, dat deze behoefte vervuld moet worden. Welke behoefte? Seksuele behoefte, Jan. Van vieze mannen. Ja. Maar dat zou natuurlijk ook gewoon kunnen zonder te betalen, Agnes. Nee, Bijvoorbeeld. Dat dat, dat. dat. Ja. Nee, dat nee? denk ik niet. Ik weet niet of jullie het weten, maar ik date regelmatig met mannen. Ja, en daarom zit je hier ook. En um, verrassend veel van deze mannen is mm. wel eens bij een prostituee geweest. Oh ja, jongen. En dit zijn succesvolle mannen, dit zijn leuke mannen. Maar dit zijn mannen die geen zin hebben in alle bullshit. Die willen gewoon lekker van Bilski gaan, wanneer het zeblieft. Uh, alle bullshit bedoel je uh, vrouwengezeik? Ja, vrouwengezeik, hofmakerij, het hele gedoe. Praten, wijntje, dinertje, deurtje openhouden. Oh, ziet er mooi uit, poes. Oh, zullen we voorspellen? Dat idee. Dat idee. En dan aan het einde van de avond... Oh. alleen een kusje op je bank krijgen. En... doet doei. Maar goed, dat zouden jullie toch ook kunnen veranderen? <laughs> ja, dat zouden we moeten doen. Nee, ja. natuurlijk niet. Maar waarom, waarom, waarom zijn jullie dan zo moeilijk met het hof maken... als wij Wat? gewoon van Bilski willen omdat we ook heel romantisch zijn. Ja, maar ja. ja nou goed. goed. Hé, hey, maar uh, niet op de zo een of wel. andere. Ik, ik, verdomme wel, hier de, de, de vrouwelijke stemming is. Maar er zitten toch erg veel mensen in de prostitutie... die dat niet zo leuk vinden eigenlijk. Maar een beetje door omstandigheden gedwongen. Of door pooiers, of loverboys, of Absoluut, of en, en, dat is, en dat is heel kwalijk. Dat maar is er zijn, fijn? er zijn ook een heleboel meisjes in hun studietijd die een beetje bijbeunen. Echt waar? Ja, echt waar. Dan moet ik, dat niet, moet ik die niet zielig vinden. Ik zou toch iets hebben van, nou ja... Wat ben, ben jij een toch een oude sur aan ja, het worden? Ben, nou, ja, wat, wat, wat, ja, ja, nee. Als iemand dat dan doet voor de kost, dan doet hij dat toch? Ja, ja, en er is, nee. is een vraag-aanbodsysteem. -en, en er is één probleem, dat is vrouwenhandel en gedwongen prostitutie. Nou, dat is niet leuk. Dat moet nee. je dan dus aanpakken. Dat ja, zijn Punt. dus zo'n 75% of zo. Nou ja, goed. Ik, ik weet niet waar u dan zit. Dat is een omvangrijk probleem. Ja, nou nee, ja, goed. Dan moet je dat omvangrijke probleem aanpakken. Maar om die hele tak dan ja, ik maar te stoppen Dan, dat we dan, dan, we dan met die toch hele een krap in de studentjes komen te zitten dan. Nou, dat is wel... Nee, maar je weet zelf ook dat dat dan toch gebeurt. En dan is het alleen nog illegaler en, ja. en nu is er nog enigszins controle. Dus ik vind het... Uh... Maar, maar wat Jan zegt is natuurlijk wel waar. Er is veel bullshit daar aan de hand. Denk je dat er gewoon veel vrouwen dat er gewoon, gewoon bij doen... zonder dat ze daar voor het leven beschadigd door raken? Nee, ik denk dat het wel consequenties heeft. Ik, ik ken iemand van vroeger die uh, voor het vak heeft gekozen. In het leven! <lacht> <lacht> ik, zie het ja, ik zie je broer. Ik zie je hele dag voorbij komen. Oude <lacht> <Auwe> snoepert. <lacht> dat. Wat deed jij nou? nou ik deed twee oude meisjes nou, die hier toen waren. Die, die, die was oh god, dus die, nog die twee. twee die oude oh, Maar wat de... was er met dat meisje aan de hand? Die, die had een bepaalde lifestyle, Ging weg bij haar partner en wilde die lifestyle volhouden. Maar kon zich dat niet veroorloven. Koos voor... Het leven. <laughs> nou, komen we nog verder, denk je, dan het leven. En, uh, en er is iets veranderd in haar blik. Er is iets veranderd in haar, in haar oogopslag. Ze is echt beschadigd, ja. Maar is ze beschadigd omdat ze denkt... waarom zou ik nog met een man naar bed gaan zonder te betalen? Of denkt ze van alle mannen zijn klootzakken? Ik heb geen contact meer met haar. Maar ik, ik denk dat zij uh, weinig vertrouwen heeft in de liefde. Maar je hoort ook regelmatig dat, dat vrouwen met hun klant in het huwelijk treden. Oh ja, Wat is joh. dat dan? Zou je het zelf ook doen? Nee, ik zou het zelf nooit doen. Waarom niet? Omdat ik geloof in de liefde en in romantiek. En ja. ik geloof niet in geld op een nachtkastje. Meen je dat nou? Ja. Kijk je bij je man uh, uh, alleen maar naar de bobbel aan de voorkant? Of ook aan de bobbel aan de achterkant? Allebei. Ja, toch? Ja, ja <laughs> precies. Ik zat even uitleggen voor jou, Jan. Ik snap hem wel. Oh. Nee, ik zat even te boeken. Nee, je dan. staat zo waterlijk naar nou nee, nee, te hoor, kijken. Te van, denken, welke man heeft nou een bom? geen dit? staat meer. Hoe vraag of... ik dit aardig? Is de... Waar ligt de grens dan? Uh, hoe vaak die komt? Of... De bobbel in de achterkant vind je wel belangrijk, Want we geld hebben die man. De ja, verkering. Ik vind het prettig als een man voor me kan zorgen. Daar is toch niks mis mee. Nee. Nee. Zo prettig als iemand voor me kan zorgen. Nee, je je is toch zo maar. alleen. Nou, dat ben ik totaal niet. O, oh, dan is het goed. Nee. Ben ik totaal niet. Nee, ik, ben, ik ben half Braziliaans en ik, ik vind vrouwen zijn vrouw, mannen zijn man. Trek je nou weer de raskaart? <laughs> ja, dat zie je nog een keer. En als ik een vriendje heb, dan, dan vind ik het heerlijk om voor hem te koken en te strijken en te verzorgen en hem op en tot man te laten voelen. Ik zie het zo niet voor me. Nou, ja, ik wel. En met jij met z'n hoofddoek ik en die met... Die en dat, nee, precies nee, koken en Nee, niet met een, een strijken. hoofddoek op, Natuurlijk niet. Laat de strijk te over hem de even strijken. Ik denk het niet, joh. Dat doe je helemaal niet. Dat doe ik echt wel. Nee, en als je dan thuis komt van uh, een dag hard zwoegen... dan, ja? dan zit jij daar in... Dan het... zeg ik, ga lekker liggen, schatje. En dan gaat hij lekker op de bank. En dan geef ik de afstandsbediening en een biertje. En dan zie ik er leuk uit. Want een man die wil niet thuis komen bij zijn huisslons. Die wil thuis ook gezellig hebben. En dan heb ik... ik kan best wel koken. Een lekkere pasta aan Kinderen de deur uit en dan, uh, dan maken we het gezellig. Hé, hey, hoe kan jij nou vrijgezel zijn, joh? Ik, uh... <laughs> en dat geloof ik, dat zo, zo ben ik echt. En, um... Zijn er getuigen van? Ja, wel een paar. Kan iemand bellen? <laughs> maar, hoe kan vrijgezel... maar hoe kan het dan dat je vrijgezel bent? Want dit is alles wat een man wil. Ja, denk ik ook. Wel. En, en dan zie je er ook nog leuk uit. Dank je. Als ah, je. <laughs> en dan ik een paar ah, toeten van. Tieten? Dan denk ik, ja, dat kan toch. Dat, dat, hoe, kan, hoe kan je nou alleen zijn dan? Wat gaat er dan mis? Omdat ik ook wel een klein beetje gecompliceerd ben, misschien. Oh, nee, eh. ja, ja, en mannen houden niet van complicaties, zo heb ik gehoord. Nee, maar ik hoorde ah. in het hele verhaal van net, hoorde ik weinig, ik, ik kom thuis, dan in mijn overhemden gestreken, er zat mm -hmm. lekker daar met een wijntje, ik krijg de afstandsbediening... Op jij boter ziet getrunken. de complicaties niet. Nee. <laughs> maar je komt natuurlijk wel thuis in dat grote huis wat jij waar ja, je heel hard ja, voor hebt gewerkt. Ja, dat is een punt niet. Geld is het probleem niet. Dat is het probleem niet nee, dat is, geld is nou object, nee. <laughs> nee. nee. Nee, hoor. Gelukkig. Maar, maar, maar wat is Waar zijn die complicaties dan? Dat wil ik dan wel even weten. Ja. Waar gaat het mis dan? Ja. Nou, ik ben, ik ben best wel een tijdje alleen. Oh, ik ja. heb een, een, een lastige relatie gehad met de vader van mijn zoon. Ja. Ik heb een zoon van bijna veertien. En daardoor ben ik een aantal jaar alleen geweest. Ja. En wanneer je een tijd alleen blijft... dan is het heel moeilijk om je daarna weer aan iemand te kunnen binden. Mm. Bindingsangst. Ja. Mm. Dat is het een beetje. En dan kom je nog eens wat, wat via internet wat, wat rare kerels tegen. En dan, dan denk je dat dat een norm is, terwijl dat helemaal niet zo is. En dan is het heel moeilijk om uh, nou, goed het, en kwaad te onderscheiden. Dat, is dat niet een norm dan? Wat net over prostitutie, blijkbaar gaat iedereen naar een Dat is ook hartstikke normaal en vinden we allemaal prima. En uh, dat vinden we ook heel gewoon, hè? want die mannen willen complicaties. Dus niet, die gaan lekker neuken met een hoer. Nee. Is dat misschien niet gewoon een norm dan? Ik hoop het niet. Ik hoop het ook niet, maar het zou toch kunnen? Nee, ehm... Um, er, er is ook op internet heel veel casual seks. En wat ik heel vervelend vind, is dat je uh, als vrouw... als romantische vrouw dan investeert... dat je denkt dat je een leuke avond met iemand gaat hebben... en ze gaan maar voor één ding. Jullie gaan maar voor één ding. En dat, dat is gewoon niet zo gezellig. Nee, wij dat voel ik net. En nou, en nou zeg je weer van... Nee, nee, ik zeg, ik zeg net, zijn het dan romantische mannen? Ja, zeker, zeg je. Nee, en vervolgens wil een heel verhaal... Wij? Nee, wij nee, niet, Ik wij. ga echt totaal voor inhoud, uh, Agnes. Oh, ja, dat nee, me. maar echt. Dat, dat ben ik echt serieus. Ja, dat zit nog een beetje oudseren. tussen Het is natuurlijk over die kerst. Je uh, uh, is vindt mij een oude vieserik. Ja, je bent ik, een uh, hele oude vieserik. Ik snap echt niet waarom. Ah, het je was bent kerstochtend. Jong? Het was kerstochtend. En, en had ik zat een half alleen thuis. thuis. En ze zat alleen thuis. Op de bank. Op, Op de, de bank. bank. Met een hondje met darmklachten. Gadverdamme. Ah, en, en toen kwam dat, dat de tweet binnen. Dat had niet hoeven. Dat had echt niet gehoeven. Dat <laughs> hondje met darmklachten, binnen. dat was niet nodig geweest. Dat kan Jan niks doen, hè? En toen kwam de tweet binnen Ja. van Jan. En wat zei de tweet van Jan... Lieve Agnes. Zal ik jou een witte kerst bezorgen? En dat viel niet goed. Dat viel niet maar, goed maar wat bedoel man? je daar precies mee, Jan? Nou kijk, ik ben ook een romanticus. En ik zie kerst als een familiefeest. Zij dus was met zes spuitbussen Vol, met kunstneel... ...was jij gewoon naar Agnes gegaan? Ik had, uh, ik had moet ik eerlijk zeggen... ...48 uur kreppapier zitten knippen. <laughs> In hele kleine... kleine kleine origami-rommeltjes. Ik wilde Agnes deur. Uh, tuin of balkon of whatever, helemaal volgooien met sneeuw. Ik had een kerstboom meegenomen. Ik had het, verdomme nog een paar rendieren gehuurd. <lacht> en een wijf is hartstikke kwaad, joh. En wat ja. dacht jij dat Jan bedoelde? Ja, ik dacht dat het toch een soort van onzedige opmerking was. Maar misschien is dat mijn dirty mind. Ja, die maar ik snap niet wat witte losgaan. kerst in godsnaam voor onzedig zou kunnen zijn. Ik begrijp er echt helemaal geen moe van, hoor. Nee, nee, maar goed, in ieder geval, uh, dat is uit de lucht. Uh, nu weet je dat ik ook uh, gewoon voor romantiek ben. Maar, eh... Um, ja, uh, jij, jij zei inderdaad, wij mannen, zei Agnes net. En wat deden wij? Wat we, we, we, we waren allemaal viezerik, toch? Ja, op het internet zijn het allemaal viezerik, blijkbaar. Nee, het zijn niet allemaal viezerik op internet. Oké, okay, als jij een en ratio heel... zou moeten geven van de dates, Je hebt natuurlijk honderden gehad, natuurlijk, als deskundige zijn En, voor de santé namens Nieuw-Jongens-Meisjes is Agnes op zoek naar uh, de ideale partner. Dus dat ja. elke maand wordt er als een dolle gedate door Agnes. Nou. En, dus al die honderden mensen, hoeveel zou je zeggen... waren er oude vies niet zoals Jan dus? En nee. hoeveel waren het er leuke mannen wel zoals Jan dus? Ik denk 25% leuke mannen. En de rest waren ja. allemaal, allemaal mannen Op viesriken. zoek naar seks. Nee, het waren mannen op zoek naar seks. Mannen uh, op zoek naar bevestiging. Oh. Mannen uit echt een rot relatie die, die zichzelf willen ontdekken. Um, die willen kijken wat hun marktwaarde is. Heel veel getrouwde mannen op internet. Um, dat gewoon is één pool van verderf eigenlijk. Het tuig. Ja. Maar even wachten, één pool van verderf. Maar, maar mannen die zijn op zoek naar seks zijn, dat is toch niet verderf? Dat is toch een ja. vrij natuurlijke situatie? Klopt, maar dan moeten mannen er wel eerlijk over zijn. En je hebt natuurlijk wel gespecialiseerde sites. Hè? Vraag en aanbod. Ik ben Harry, ik heb zin. Ik ben Mien, ik heb ook zin. Dan heb je een match. Ja, maar ga niet een heel profiel invullen van ik wil met je strandwandelingen maken en warme chocolademelk. En je, je voeten masseren. Als dat niet je intentie is. Hey, maar weet je, eigenlijk, volgens mij is dat ook niemand's intentie hoor. We zijn eventueel, zo zit het in elkaar, bereid mm -hmm. om je voeten te masseren. En op, op een strand te wandelen en chocomel met je te drinken. Nou, ik heb over warme chocomel ga ik het niet met je hebben, maar ik denk wel over lauwe mannenpap. <laughs> Nee, dat zou ik dus niet ja. doen, hoor. Nee, nee, maar ik, moet zeggen, ik ben een man van die van, die, van die rode Wijn en Strandwandelingen. Hartstikke leuk. Nee, maar dat, is, dat zien wij als een hand investering. In hand. Dat willen we dan best Lekker doen. met zo'n praktische Maar als het niet jassen. hoeft... Nee, maar ja. ik, is een beetje, als het niet hoeft... Als wat niet hoeft. Dat je, dat je eerst gaat wandelen en, en, en dat nee, je nee. mag dan een mannenpak. Nee, dat is ik wel kan een maar zo in. Dat maakt mij helemaal niet uit. Ik heb dat hele gekletst, hoor, Dat zou maar een worst wezen, joh. Maak maar uit hoe je heet. Ja. <lacht> <laughs> dus de ding is eigenlijk een beetje... Je moet, je moet weten dat, dat, dat al die, man, die mannen die zeggen... ik ben je zo mee. Dat is niet waar. Dat liegen ze. Dat zeggen ze alleen maar. Liegen ze allemaal? Allemaal. Behalve wij. En de <laughs> dat, dat, dat, dat, wij zijn toevallig hele gevoelige types. Met de meeste mannen denken wij mm, zelf, dat vindt dat meisje leuk om te horen. En dan gaan ze ook een beetje op oefenen. Zeggen, oh, je bent tweeling, hè? En dan gaan ze een heel lul verhaal ophangen. Dat doe kopen, Jan, Ik doe dit niet. Nee, jij, jij, jij, maar hoe doe jij het dan? Deur nee, op, ik ben heel vrij duidelijk. Ik zeg gewoon tegen een meisje, zou ik je witte kerst bezorgen? <laughs> en dat ze zeggen van nou, liever niet. Nou, dat dan niet, joh. Er zijn heel veel vrouwen die willen, willen de al, verder, witte kerst. Ja, ja, ja. Plur, lekker op, joh. Ga dan lekker je schoenen poetsen. <laughs> ja, joh, maar mij nou uit, joh. Ja. En ik bedoel, 15 miljoen mensen, toch? is dat uh, het nou niet erg. Wat? Wat? Ja, dat is toch erg? Nee, maar uh, willen vrouwen liever. Uh, hè? Jij bent nu op zoek naar de date. Je bent oud genoeg. Je, je weet, je bent uh, door, ja, dat door te door, koop door, is. Door, je hebt het leven heb je meegemaakt. Niet het leven, maar het, het leven nee. maar het leven. Voor de het leven, leven. En Jan is zeg maar die, die, die knuffelige vent die zegt van joh, ik ja. lees ook horoscopen. En, uh, gewoon een half jaar geduld. Dat zijn er veel mannen die ja, beginnen en, inderdaad over horoscopen. En, en kom maar even lekker tegen hem aan liggen, want ik begrijp ook wel dat het best wel moeilijk is allemaal. En, dat boel. en ik ben joh. En God is dat, is, dat je, is dat je kostende hond. En oh God, wat een leuk hondje, zak hem even aan. <laughs> En ik ben meer van, ja, zou ik, ja, zou ik gewoon eventjes wat anders zaaien... en we kunnen best het eten gaan, maar joh... Uh... Weet je dat dat soms heel prettig is? Wat? Als drukbezette singlevrouw wil je soms juist een man als jij... Ja, dat denk ik ook. ...die dan gewoon to the point zegt... Ja. Schatje, ik ga je helemaal gek maken. Ja. Weet je wanneer? Superleuk. Ja, nou, ik denk... Uh, <laughs> ik, moet nog, ik moet nog een uurtje. <laughs> ja, joh, zo is het toch. Handjes tegen de muren, ogen dicht. Joh, maakt het nou uit? Ja, dat gaat leuter over je horoscoop. Joh. Ik weet niet eens wat ik ben. We maken het dan nou ook uit. Wat, wat, wat, doe jij een horoscoop die je onzien? Nee, toch? Nee, maar mannen beginnen er altijd over. Vandaar dat ik weet dat ik leeuw ben. Maar, de, de, maar je, wat je dus zegt is dat het voor een, uh, een drukke uh, carrièrevrouw zoals mm. jij. <laughs> ja, ja. Dat je liever zeg maar, de ongelikte directe beer hebt dan, dan zeg maar de. Ja, maar beer. Ik eens Soms het is het niet of het een of het ja, ander. Soms het ben ik in een romantische bij. Vanaf september. Zal ik, ik dan wel weer hebben? Weet je wel? Vanaf ik dan september dan tot december. Van, dan, Romantisch. dan komt mijn kerstdepressie en dan ben ik op zoek naar een vaste relatie. In september tot december. Dus net ja. geweest. Daar zijn we net uit en nu ben ik, ben ik weer happy. En, en feestdagen zijn voorbij. Valentijnsdag is voorbij. En nu denk ik, nou, ik zeg geen nee tegen gezellige casual seks... als het op mijn pad komt. Maar dat wil niet zeggen dat ik iedere week van donderdag... tot en met zondag volgepland sta. Dat natuurlijk ook niet. Nee, want je moet het er wel een beetje netjes houden. Ja, ik moet ook werken af en toe, ja. Ja, net erom, krijg je hey, maar Nee, maar, maar ik wil er nog meer over weten. Want ik zou niet eens weten hoe je dat aan moet pakken. Zeg je nou gewoon van, zeg by the way, het is januari, neuken. Nee, maar dat, als, als vrouw hoef je daar geen moeite voor te doen. Nee, maar als mannen, Twitter is ook heb vreselijk. Weet je, je het hoeveel mannen via Twitter mannen. komen? Via Twitter komen? Ja. <lacht> ik twi, twi, twi, twi heel goor, echt, trouwens. Wat doe je? Uh, op, op zoek naar contact? Ja, absoluut. Ja. Echt waar? Ja. Vreselijk. Nou, dat zou ik dan nooit doen. Dat <lacht> ja, doe je toch niet? Nee, nee, nee, ik, ik, ik, weer, volgens mij, ook makkelijk. Weet je, wat is, we gaan er zo... Maar, maar, maar, maar, maar ik denk dat die vrouwen ook allemaal met elkaar praten, Jan. Dat is mijn grote zorg. Dat je dus er met eentje begint. Dan, Jullie worden allemaal geanalyseerd via DM. Ja. Echt waar. Mm -hmm. En wat zeggen ze dan? Ja, voor mij weten we dan wel. Ja, over Jan. Je hebt dus een, weet ik veel, een oude man. Nee, Jan, Jan is wel een schatje. Ja. Oh, God. Ja, je bent de, die broer met wie ze willen praten, Jan. Ja. Oh, God. Arme ventje. Ja, ja dat is maar beter. Maar ook. je hebt je uiterlijk ook niet echt mee. Hè? Nee, weet ik toch. En mijn leeftijd niet. En ik heb een bril. En een, eigenlijk zie je het ook allemaal in de een buik En je je ik zou het ook echt nooit maar durven. Maar ook varen. een enorme vlees. Ja, toch? Echt goed. Nee, ik kalver, bent... zien. Hij is een hele sociale warme meer. Nee, ik, nee, ik ben heel dominant. Echt waar? In bed wel, ja. ja echt waar? Mijn regels of geen regels? Jeetje. Ja. Spannend. Ik krijg het wel een <laughs> beetje dat in. Uh, hier, hier, goed, hè? dat kan ik ook niet doen. Nee, nee, maar... In ieder geval, uh, het is 1 uh, uur. Uh, we gaan eventjes naar het nieuws. We komen straks ja. terug uh, met echte Jan. En, uh, met niemand minder dan uh, Hofmans. Uh, tot straks. en uh, Tot zootjes. 1 uh, uur alweer. Uh, gaat hard. Pio, en zo stel, In de he? studio. Helemaal klammig nou. worden.